Bel simpel, zet de tijd op, twee uur. Radio Veronica, met het nieuws. Het is twee uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanaf het Museumplein in Amsterdam lopen een paar honderd mensen mee... in een protestmars voor Oekraïne. Ze komen zo'n beetje nu aan op de Dam. Verschillende Oekraïnse organisaties zitten erachter. Ze staan stil bij de inval van Rusland deze week vier jaar geleden in hun land. Ook in Utrecht wordt vandaag herdacht. Voor de Nederlandse sporters zitten de winterspelen in Italië er nu echt op. De laatste atleten die in actie kwamen waren de bobsleiders in de Viermansbob. Ze pakten de dertiende plaats. Premier Schoof vond het twee weken absolute topsport, schrijft hij op X. Het waren de meest succesvolle winterspelen ooit, met twintig medailles. De omroepen waarvoor Koos Postema heeft gewerkt... reageren bedroefd op het overlijden van de tv-presentator. BNN Fara noemt hem een vertrouwd en gezaghebbend interviewer... nieuwsgierig en kritisch... Bij RTL presenteerde Postmaak klasgenoten en die omroep omschrijft hem als betrokken en gedreven en van grote betekenis voor Nederland. En een unieke tentoonstelling in Italië. In een klooster is voor het eerst het skelet van Sint Franciscus van Assisi te zien. 800 jaar na zijn dood ligt in een met stikstof gevulde glazen kist. Worden honderdduizenden bezoekers verwacht. Franciscus was beschermheilige van de dieren en daar hebben we dierendag aan overgehouden. Het vrolijke weer van weer online. In de loop van de middag wordt het droger, met aan de kust misschien nog wat zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer zon, maar ook nog een paar buien. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er vijf vertragingen. Totale lengte 14 kilometer. Dit zijn ze vanaf vijf minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A8, Zaandam, Amsterdam. Tussen de brug over de Zaan en Zaandam. Er is een ongeluk gebeurd. Verbindingsweg is daar dicht en je doet er zes minuten langer over. A12, Oberhausen, Arnhem. Tussen Beek en Duiven 13. En de A12, Arnhem Oberhausen Tussen Beek en Duitsland. Door grenscontroles nog eens vijf minuten. Laatste, dat is de A76. Geleen Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Ook daar zijn grenscontroles. Aan de gang en uh, doe je er 9 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat, Little Mini, Het is Minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Riedel, je verdient het. De komende weken is het hebben bij Ben. Met bijvoorbeeld een Sim Only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op ben.nl.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 Van over zijn hele leven al uh, dedicated muzikant. Altijd uh, vol voor de muziek gegaan. En dan heb je een broer en die heet Sylvester... En die is vele malen bekender dan jij. En overal waar je komt zegt iedereen tegen je... Goh, ja, leuk hoor, die muziek. Maar uh, hoe is het met je broer eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk met hem? En dat lijkt me toch lastig als je de broer bent van een uh, beroemdheid. Um, er zijn overigens uh, meerdere van dit soort mensen... die in Hollywood en uh, in de showbiz rondlopen. Wat dacht je van uh, Dog Pit? Dog Pit is de broer van Brad Pitt. Hij is een ondernemer en uh, filantroop. En uh, ook redelijk bekend in de Verenigde Staten. Maar dus wel de broer van. Wat dacht je van uh, James Haven? Zijn broer van... Een Angelina Jolie. Wat dacht je van uh, Casey Affleck? De broer van Ben Affleck. Maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, Solange. De zus van uh, Beyoncé. Best wel succesvol in de muziek ook. Maar uh, ja, toch altijd nog het zusje van. En wat dacht je van Janet Jackson? Ja, als je toch de broer bent van Michael Jackson. Er zal altijd een vergelijking gemaakt worden. En uh, er is ook nog ene Frankie Grande. En Frankie Grande, dat is uh, de broer van uh, Ariana Grande. Ja, je ziet het. Het is niet makkelijk om een beroemde broer of zus te hebben. Maar desalniettemin toch meer succes en meer respect... ook eigenlijk voor Frank Stallone. Dat hij geheel op eigen kracht deze banger heeft weten te maken. Far from over, hoorde je bij Veronica Whitney Houston. staat daarvoor, love will save the day. De zondagmiddag in volle gang tot 6 uur. De beste eties met mij, Dennis Oubay. Leuk dat je erbij bent. Laat even wat van je horen via de Radio Veronica-app. Wat ben jij aan het doen op deze regenachtige zondagmiddag? Hoe geniet jij van de eties? En uh, welke kan ik misschien voor je draaien? Kan je ook gewoon laten weten via de Radio Veronica-app. Tracy Chapman onderweg. Baby, can I hold you? Staat klaar. Hoor je na Tina Turner. Alex. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm, I left them here. I could have sworn. These are my sad days. Maybe turn away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you. But I'm proud of you. Nothing. man with a suit and a face Who knew that he was there on the case Now he's in love with you He's in love Van Peter via de radio Veronica. Helemaal in hoofdletters. Ja, deze is goud. En dat blijft hij. Dankjewel Peter voor je berichtje. Spendo hoorde je en Goals. En ik draaide die mooie en misschien wel een klein beetje vergeten track... van Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Wat een heerlijk liedje. En zo blijven ze fantastisch. De hele middag, het hele weekend, ieder weekend... bij Radio Veronica, de beste 80's. Met nu ja, een van de grote helden. een van de allergrootste misschien wel. Hier is David Bowie en Blue Jean. Veronica. Stem had hij, zeg. En wat kon hij liedjes schrijven ook? Oh, Blue Jean, David Bowie bij Veronica, de beste etisch. Zometeen meteen hier, Jermaine Stewart. En een discutabel punt. Ik denk niet dat iedereen het er eens is, maar ach, het is zijn mening. En hij maakte er een liedje over. We don't have to take our clothes off to have a good time. En ook Culture Club komt er voor je aan. Do you really want to hurt me? Hoor je zo.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 De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. snelpakkers. Anders heb je mis. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.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 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Ook lekker voordelig. Eén ster beter leven Geros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. Handsman voor de... Aldi. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering...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 Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met Wifi garantie, Wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Nu bij Vibra. De nieuwe nieuwborn collectie en meer babykleding vanaf 3.39. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Veronica, weer bericht. 3, over het is vandaag regenachtig en een grijze dag. Temperaturen zijn best oké: okay, 9 tot 12 graden. Morgen ook nog wat buien, maar daarna wordt het wat heerlijker zomerse weer. Nou, zomers is misschien wat overdreven, maar in ieder geval lenteachtig. En woensdag kan het 15 tot regionaal zelfs 19 graden gaan worden. Kijken we naar uit, zeg. Het Virodica verkeer dan. Op dit moment zijn er vier vertragingen. Totale lengte 13 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Zaandijk West en Zaandam. Er is een ongeluk gebeurd. Verbindingsweg is daar dicht. Je doet er 11 minuten langer over. A12, Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven 11. En de A58, Tilburg-Breda tussen Ulvenhout en Galder. Door een ongeluk daar 6 minuten vertraging. De laatste is de A76. Geleen Keulen tussen Simpelveld en Duitsland door grenscontroles. Een vertraging van bijna 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdorp. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Dennis B. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. is only. You Het is bij Veronica... Toto can't stop loving you. Stefan die zegt via de radio Veronica. Er zijn van die liedjes, dat zijn van die echte Veronica nummers. En uh, dit is er eentje van. En dat uh, wil ik zeker onderstrepen, Stefan. Dat is inderdaad het geval. Ja, Toto en Veronica is een huwelijk dat altijd uh, goed heeft gewerkt. En nog steeds doet ook. Uh, stop loving you hoorde je daarvoor nog uh, James Stewart. We don't have to take our clothes off to have a good time. Veel hebjes bidden via de radio Veronica. Tony bijvoorbeeld die stuurt een uh, foto van haar. Ontbijt, ja, je hoort het goed. Kwart voor drie. Op donderdagmiddag zij staat ontbijt. Eet smakelijk, Tony. Dit is Chilai. -E. Sandana is the beste ethisch. Op radio Veronica. Out where the river broke, the blood wood and the desert ook. burning. Midnight Oil bij Veronica. Zometeen nog veel meer ethisch. Veronica. Centraal Beheer met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd ik mijn autoknoten los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel. Maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Ik had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop.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 Ook lekker voordelig? Eén ster beter leven Giros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo's slechts 1,99. van de... Aldi. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.